Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De Tweede Kamer zet de bezuiniging op het passend onderwijs door. Het kabinet wil zo'n 300 miljoen euro besparen. De oppositie heeft daar geen goed woord voor over. Maar een meerderheid van de regeringspartijen en de PVV steunt minister Van Bijsterveld. Zo'n 50.000 leerkrachten demonstreerden vandaag in Amsterdam tegen de bezuinigingen. Volgens de bonden was het de grootste onderwijstaking ooit. De Amerikaanse justitie heeft de top van de hackersgroep LulzSec gearresteerd. Volgens een justitieambtenaar in New York worden vijf mensen in staat van beschuldiging gesteld, waarvan precies is nog niet duidelijk. De hackersgroep zegt dat het verantwoordelijk is voor verschillende aanvallen op grote bedrijven en ministeries. Onder meer websites van het bedrijf van Rupert Murdoch zijn door LulzSec aangevallen en platgelegd.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 De Duitse politie heeft bij een wetenschapper ruim 20.000 gestolen boeken teruggevonden. Het zijn waardevolle werken, vooral uit de 18e eeuw. De man had ze meegenomen uit zo'n 50 bibliotheken, vooral in Duitsland. Twee weken geleden werd de man betrapt. De 45-jarige boekendief werkte voor het ministerie van wetenschap van de Duitse deelstaat Hessen. En hij zat in de lokale politiek. Dan nog het weer, afwisselend stapelwolken en zon. Het is zo'n 9 graden. Morgen vanuit het noordwesten neerslag. Zoals middags gaat het stevig regen en het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat bij elkaar 101 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A4 de Haag richting Amsterdam. Tussen Den Haag en Zoetewouterdorp 8 kilometer. A12 de Haag richting Arnhem bij Driebergen 4. A15 Europoort Rotterdam voor Knopend Vaanplein 7 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Knopend Terbrechtseplein 4. A27 Utrecht Almere bij Beeldhoven 4. En op de A27 Utrecht Breda bij Lexmond ook 4 kilometer. A28 Utrecht richting Zwa bij de Af Dendolder 4 kilometer en verderop bij Soesterberg bij Leusen 5. Op de A29, Bergenop Zomer Rotterdam, bij de tunnel 4 kilometer, zijn daar twee reisrookjes dicht. Heeft te maken met wateroverlast. Vrachtverkeer mag voorlopig in beide richtingen niet door de tunnel. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Zevenbergen en de Moerdijkbrug. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kip de dus spring maar op bij mij, de fietsen weer naar huis toe samen een Onderweg vertelde niet wat je van mij wil horen Je zag aan de bar en je wilde scoren Ben gevallen voor je ogen en je sexy stijl Je lijkt een trouwelijke Gessiebel En de in de morgen was niet te geloven Die chick die was weg, had me voorgelogen En ik had er nog wel zo lekker genomen Maar eindstand dat ze mijn fiets gestolen Spring maar achterop bij mij Achterop mijn fiets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 En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit Want ik ben dat gegeven, toch niet verpest Edo van leven, als ik dat je geen money had gegeven Kon je nu niet achter, kon je niet achter, de... je niet achter de... oh. Zag je staan met je hooghaten, rode lakken Zo'n sexy, zo'n klasse, en uh, werd je verblind door je oorbellen, sorry vergeet mezelf helemaal me voor te stellen Maar is Seth mag ik nu iets in je oor vertellen Vind je seks, geheim, niet doorvertellen Nee, ik pes je, meisje, begrijp je wel. Ik heb een plekje, vrij, op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, time bestellen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 That's the mm -hmm. vu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 said your name Www.zfmzandvoort.nl Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig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 Must No clue what to do with us I got enough money in the bank For the two of us I gotta keep enough letters to support this shoe Fetish lifestyle so rich and famous Robin Leach will get jealous Half a million for the stove Taking trips from here to Rome So if you ain't got no money Take your broke ass home G.G.L. What's the the way. Fun partying till the break and die, go grab a cup, I don't know what people wait.